Dit is Maud Schreurs met het NWIJ journaal. Op en rond het station van afgelopen avond een concert van Guus Meeuwis. De politie laat weten dat er veel eenheden zijn vanwege een verdachte situatie in het centrum van Eindhoven... die inmiddels onder controle is. Het is onduidelijk wat er aan de hand is. Een lokaal nieuwsmedia meldt dat er agenten rondlopen in kogelvrije vesten. Het concert van Meeuwis is rustig verlopen. Of er sprake is van een terreurdreiging is nog niet duidelijk. De politie geeft rond deze tijd meer informatie over de situatie in Eindhoven. De Noorse terrorist Anders Breivik heeft zijn naam veranderd. De man die in 2011 meer dan 70 mensen vermoordde bij een dubbele aanslag wil voortaan door het leven gaan als Fjotolf Hansen. Hij gebruikte die naam ook bij de voorbereidingen van de aanslagen in het centrum van Oslo. en later op het eiland Utoja. Waarom ik zijn naam heeft veranderd is onduidelijk. Zijn advocaat zegt dat hij het weet, maar die houdt verder zijn mond. En het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met 5-0. In Rotterdam scoorden Robbe, Snijder, Wijnaldum, Promes en Jansen. Bestie Snyder is na vanavond de speler die de meeste interlands heeft gespeeld voor Oranje, 131. In dezelfde groep won Zweden in de allerlaatste minuut met 2-1 van Frankrijk. Beide landen hebben nu allebei drie punten voorsprong op Oranje. Het weer opklaringen: het koelt af naar een graad of 11. Overdag zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het wordt tussen 19 en 24 graden. Zondag nog een paar graden warmer. In de middag komen de wolken en enkele buien. En dit was het, NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu de nacht. De Keep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 Hazelo en una playa en Puerto Rico. hasta que la sola escritte NAI bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave zoveel. Los mago pegando. Poquito a poquito. Enseñe mi boek. Tus lugares favoritos. Tus favorietos favoritos. Pasito a pasito, suave zoveel. Los mago pegando. Poquito a poquito. Hasta 6.9 ZFM ZFM You'll say We've got nothing in common No common ground to start from And we're falling apart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 Loving to me